Het kan volgens CDA-leider Bontebal echt nog wel een paar dagen duren voordat D66 en CDA eruit zijn. Voor het begin van de formatiegesprekken vanochtend zei hij dat ze het wel over steeds meer punten eens zijn. D66-leider Jetten zegt dat er vandaag behoorlijk veel geschreven gaat worden. Ik denk dat we vandaag best wel een lange dag gaan krijgen om samen nog aan de teksten te werken. Maar ik hoop dat we daarna ook wel in de zicht hebben op wanneer we dat kunnen gaan afronden. En ja, het is nog anderhalve week tot de deadline van de informateur. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als hij een beetje op tijd kan starten met de gesprekken. Informateur Buma praat waarschijnlijk later deze week met fractievoorzitters van andere partijen. Goed nieuws voor mensen die zich openbaar willen vervoeren van, naar of door Zwolle. Want de problemen op het spoor daar zijn opgelost. Volgens de NS rijden er zo weer treinen. Alle treinen vanuit Zwolle naar het zuiden lagen eruit. Nadat vannacht iemand had geprobeerd om koper te stelen en daarbij zeven belangrijke kabels kapot maakten. Gokbedrijf Unibet moet 4 miljoen euro boete betalen omdat het bedrijf gokkers niet tegen zichzelf beschermde. Gokbedrijven hebben een zorgplicht om spelers zoveel mogelijk te beschermen tegen bijvoorbeeld gokverslaving. Als iemand in korte tijd enorm veel geld inzet, moeten ze onderzoeken waar dat geld vandaan komt. En dat deed Unibet vaak veel te laat. En maatregelen tegen probleemgokkers waren gemakkelijk weg te klikken, waardoor spelers nog verder in de problemen kwamen. Na de explosie bij een koffieshop in Doetinchem vanochtend is de politie op zoek naar één verdachte die er rennend vandoor ging. De explosie beschadigde meerdere huizen en winkels. Niemand raakte gewond. In oktober was de koffieshop ook al doelwit van een explosie. Dat zit deze buurtbewoner niet lekker. Ja, het is, het is gewoon een oorlog of zo. Hè. Ja, ik weet niet. Ik vind het ook wel beangstigend ergens. Ik bedoel, nou zijn eigenlijk geen slachtoffers, maar op hetzelfde kan loopt daar iemand een hond nog even uit te laten of, een, of weet ik veel. Er liggen ook kinderen, misschien in bed, waaruit uh, ruiten vliegen. Uh, ja, ik weet het niet. Ja, het weer, dat weet ik wel. Er komt regen aan, nu al langs de kust. Later ook in het oosten en noordoosten. Het waait ook hard bij max 7 graden. Morgen wel wat gemieter, Maar gemieter moet ik zeggen. Maar er staat ook minder wind. En het wordt een graadje of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Motivation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 Midden in de goal 1-0 voor, uh, voor Edo. Daaraan voorafgaand uh, zijn er over en weer wat uh, speldenprikjes. We bij, bij Edo staat altijd een zo'n goedse keeper uh, onder, onder de goal, Branco Uitendaal. Die hebben we een paar keer getest. Liet de bal een paar keer los, maar uh, het laatste tikje ontbrak steeds. En ook Edo heeft wat, uh, wat, wat kansjes gehad. Maar het is, uh, ja, de, de laatste was geen, geen kans, maar een mooi doelpunt. Dus we uh, staan met 1-0 achter en we zitten inmiddels in de 37ste minuut. En, uh, nou goed, we gaan kijken of we, dat, uh, of we nog terug kunnen komen. Oké, okay, ja, maar Edo is wel de sterkere partij of uh, ja, valt dat maar, mee? Ja, Edo, is, Edo die is wat meer aan de bal als je die percentage stelt. Wel het niet, maar dat is wel zo. En, uh, maar we staan dus stug te verdedigen en... Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat is, dat, we doen echt ons best en, en, met wat we kunnen. En, maar Edo is wel de bovenlichte partij, maar daar hoef je nog niet altijd te verliezen als je minder bent. Hè. Dus, uh, Zeker niet. Dankjewel Piet, is... voor uh, dit moment. Okay. Nou ja, dus uh, 1-0 daar uh, in Haarlem tegen Edo HFC, waar we vandaag tegen spelen. Zometeen uh, over de sprintrace, uiteraard meer info.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 De lekkere desklassic uit de jaren 80 van Jenny Burton hoor je hier op de Standvoorse Radio met uh, de Bert Habits. Nou, nog steeds uh, druk en gezellig in de studio aan de Torweg 10A uh, Benno. Zeker. Want we hebben Sebastian en uiteraard ook uh, Robin Bleekemolen hier uh, in de studio. En ondertussen uh, Sebastian zijn we aan het kijken naar uh, de Sprint Race.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 Maar um, ja, wel, ja, het was wel leuk om te doen. Ja, maar wat is, wat, wat is het dan? Het ging niet even goed? Nou, ik kwam niet heel goed weg. Ik had heel veel spin. Oh, ja. traf dat gasten diep in? Ja, ja. ja. ja daar komt het wel op neer. Ja, het <laughs> <laughs> ja, is moeilijk hè. uiteindelijk. Uh, we hadden ook geen tijd om de starts te oefenen. Oh. En, uh, en ja, Robin die heeft uiteraard toch geen rijbewijs? Nee. Nee. Nee, dat. Nee, ja. en, en, en de, de auto's van de moeder en van mij die zijn automaat. Ja, ja. Ja.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 Nee. Het is veel licht in Qatar inderdaad. Het, ja, ja. het, is, het is avond daar en het is wordt mooi verlicht. Maar nee ja, het, ah, ik, ik heb echt meelijden met hem. wat moet je nou in, als je in zijn schoenen staat? Het, ja. ja, en Leclerc uh, gaat... Uh, ja, die Ferrari die is niet stabiel. Hè? Dat zie je ook uh, als ze steeds over de baan heen rijden. Het gaat alle kanten op, uh, die auto. Ja, en maar en die... ja, Leclerc kan er wel mee omgaan. En uh, Hamilton ja. heeft er wat meer moeite mee. Uh. Plaats 13, Ferrari. <laughs> ja, nou, ja oké. Okay. Nou, nee, ik, ja, goed. Het, Misschien het is moet we gewoon met pensioen gaan.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 Dus ja, ik, ik snap dat hij positief blijft. En ja, ik denk dat hij moet hopen dat we voor de Oli een, een lastige dag krijgt vandaag. Oké, okay, nou we wachten het af. Nog 1 uur en 52 minuten, Sebastiaan. En dan uh, gaat de sprintrace al beginnen. Ja, we moeten zo racen naar Hilversum. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Goed, um, nou even, Robin. Uh...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 Het is uh, een hele leuke klasse, het gaat snel, maar het is wel een lompe auto. Ja, een lompe auto? Ja, het is eigenlijk een grote kart, dat, dat vind ik zelf. Oh, zo vind je hem breder eigenlijk? Ja. Okay. ja. En is het niet zwaarder, uh, uh, zit er nog een knappe stuurbekrachtigingen? Ik vind het lichter dan karten. Oh ja? Ja, dan ja, nou, nou moet, nou moet je niet. Uh, ja. zeggen dat niks voorstel? Ja. <laughs> maar het is natuurlijk wel een stuk warmer dan karting. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar kart is een hele fysieke sport en dat wordt zwaar onderschat. Ja? Ja, uh, ja, jij, jij, ja jij zei net al van. van, van uh... ...dat je karten vanwege... ...dat je de conditie op doet. Nou, dat wilde ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ja. al eigenlijk ja. al vragen vertellen. Goed, al, jij in, in de vorige eeuw... ...als je dat ja, aan het vertellen, eeuw. was je bij ons. Ja. Uh, dan heb je het ook al ervaren. Nee, kart is heel fysiek en zeker het buitenkarten. Dat is nog fysieker. En sport heb je nou weer met andere dingen te maken. En, en met NASCAR is dat voornamelijk de hitte... ...waartegen je moet vechten. Nou, De laatste is waar niet heel heet. Nee. Uh, maar dat kan uh, aardig oplopen in de auto... ...tot zo'n 70 graden in, in het cockpit. Zo. Ja, oké. Okay, okay. En heb je dan ook een drinkfles bij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 Hoe heb, je, hoe heb jij het ervaren, die die racing? Ja, het is fantastisch. Mensen die, die onderschatten dat zwaar. Want het, zijn, uh, het is een gespiegelde oogpoll. Oftewel, de bochten zijn identiek aan elkaar. Alleen zijn, als je rijdt twee verschillende bochten. Dus een hele andere manier van aansnijden ook weer heel raar. En uh, ja, het is een half mijl zoveel. Hij ligt in Fenrij. Dus 800 meter. Ja, dat gaat super hard. We, we hebben er twee jaar geleden gereden. Toen, toen uh, uh, ja, na 100 ronden. Hè? Dat voel je ook wel in je nek na 100 ronden. Ja.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 Ja, het is wel een heel andere ervaring toen we ervoor de keer na op Ossersleep in oost duitsland waren. En ja, toen was het droog. Of was het ook nat hè, het eerste mm. rondjes, Ja, lichtvochtig. Je ja. ja, trekt het aan hè, slecht weer. Doe die ruitenwissers het wel. Zie je, dat wel. Ja, zie dat je dan wel een beetje wat? Nou, op het rechte stuk dan zie je niet degene voor je, maar oh. ja, door de spray die van de auto's afkomt. Maar uh, ja, de ruitenwissers doen het wel.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 Dan moet ik zeggen, wij hebben dit jaar denk ik wel een voorbumper binnen het team of 25 versleten. <laughs> uh, dus ik moet niet te hard schreeuwen dat nooit gebotst wordt. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee oh. Oké, okay, we gaan uh, nog een klein plaatje en dan het laatste gesprek alweer met Robin en Sebastian Blekenboller. so great You can't go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 En dan soms op de dagen van, wat, van Race Planet, dan ga ik dan uh, aan het einde van de dag nog een paar rondjes rijden. Hmm. En uh, volgend jaar dan uh, ga ik ook nog een jaartje karten. En dan in de NASCAR nog uh, waarschijnlijk uh, rookie-tests doen. En dan nog misschien uh, Mazda-races Mazda erbij. Oh, kijk, dus, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat stapelt de ervaringen wel op uh, ja. natuurlijk. Ja. ja, maar het is wel een doel, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Je moet een doel voor ogen hebben, dat is belangrijk. Ja.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 Nee, nee, nee. gaat achter elkaar door. Nee, maar we, ja, we, we hebben natuurlijk Jan als zandvoorter, we hebben Alert als zandvoorter. Oh, Jan is er ook? Nee, nee, maar mijn vader is een halve zandvoorter. Oh, bij ja. al die mensen gooien je een kwartje in en ze stoppen niet meer met praten. <laughs> dus ja. uh, dat, dat gaat goed. Ja. Nee, met Alert is het superleuk ja. samenwerken. Zoals ja, kennen elkaar al uh, van kind af aan. Dat, hij is iets te ouder, natuurlijk. Maar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 Maar ja, we weten ook aardig onze weg te vinden. En je, je groeit er ook in. En het is gewoon een kwestie van veel meters maken, zoals je dat zegt. Ja, ja. En Rommel, jij mag mee, hè? Naar de uh, ja. eerste keer hè, dat je in de tv-studio mee mag kijken? Nee, ik ben al een paar keer mee geweest. Ik denk iets van drie keer. Oké. Okay. Maar het is wel bijzonder om dat uh, allemaal te zien. Ja, wat vind je dus zo leuk aan? Ja, gewoon hoe papa zo commenta commentaar geeft. Commentaar. Uh, ja, Komt daar... Commentaar geeft. Zit je erbij dan ook? Ja. Om, oh Ja. Oh, yes. Niet in een kamertje daarnaast. Nee, ik zit achter uh, Albert en papa. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, doe al wat groeten van ja. ons. Hij is ook een vriend van deze radioshow. Dus uh, uh, jullie moeten er vandoor. Op een gegeven moment is tijd. Hartelijk dank voor de komst uh, naar de studio. En uh, wat we ons betreft zeggen we altijd... Uh, graag tot de volgende keer. Ja, ja dan dan, uh, dank jullie wel. J J inderdaad. Jullie beiden ook uh, bedankt. We vond het hartstikke gezellig. Oké, okay. ja. tot ziens. Tot Morgen. ziens. En uh, jij gaat het goed maken met Albert Dien, Want uh, hier is uh, Frankie opnieuw. Nou goed. Ja, hartstikke leuk. Vorige uur draaide er allemaal natuurlijk, Franky Cozy Hollywood. Maar hij, hij had ook een versie gemaakt van 14,5 en minuut. Nou, daar hebben we natuurlijk helemaal geen tijd voor, want we gingen naar Piet. En Piet, vandaar even de kortere versie ook opgezocht. Oké. Okay. Ja, de tweede helft, Piet, daar zijn er ja, nog wissels. We, we hebben toevallig net vier wissels toegepast.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 Want het, is, het wordt steeds donkerder hier. En uh, het is voor ons helemaal donker. Maar goed, het is uh, nog steeds 2-0. We zitten inmiddels in de 63ste minuut. En uh, ja, maar nogmaals, we hopen dat zo nog wat, wat energie uh, nou, met die jonge spelers... Er momenteel een speler uh, zwaar geblesseerd, redelijk geblesseerd op de grond. Dus dat is niet ook dat die uitvalt. Want volgens mij hebben we al onze wissels gespeeld. Dus dat zou jammer zijn. Maar het is uh, na vier, 63 minuten...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 En uh, ja, zo dadelijk uh, trouwens, uh, aan het begin van het derde uur. Marco Temes, hij is weer in de studio uh, aanwezig vanmiddag met uh, een mooi stuk poëzie. Dus als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren naar de Zalvoors Radio. En de heer Klepten is hier met uh, Change the World. If I can reach the stars, I'm one down for you, shining on my heart. Could see the truth, and this love I have inside is everything it seems, but for now. If I